Concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. oud imf topman Dominique Strauss-Kaan is met zijn gezin aangekomen in Parijs. Hij was gisteren samen met zijn vrouw en dochter op Kennedy Airport in New York op het vliegtuig gestapt. Strauss-Kaan werd in mei in New York opgepakt nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van verkrachting. Maar de Amerikaanse justitie twijfelde aan haar geloofwaardigheid en de rechtbank zette een punt achter de strafzaak.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 Nog het weer wisselend bewolkt en verspreidt over het land enkele buien. Vanmiddag vooral in het oosten regen met kans op onweer. In het westen wordt het dan droog en is er af en toe zon. Temperaturen 20 graden op de wadden en een graad of 24 in het oosten. Morgen wisselvallig en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 <laughs> ja, een vliegticket boeken was nog nooit zo makkelijk op vliegtickets.nl. vliegtickets.nl Wij zitten momenteel midden in een bosuilenpiek. Dit is HET moment om naar het bos te gaan om naar ze te luisteren. De drukte wordt onder meer veroorzaakt doordat jonge uilen... die het nest verlaten hebben... bij nacht en ontij op zoek gaan naar een territorium en een vrouwtje. Ze hebben een leefgebied en een partner nodig... om zich in de winter voor te bereiden op het voorjaar. In het donker wordt er heel wat afgeflirt in het bos. Een soort dating in the dark, zeg maar. Mannen roepen hun klassieke roep en vrouwtjes roepen iets heeser en lichter terug. Soms krijgen de mannen mot over het territorium of een vrouwtje. In dit geval verdedigt een uil zijn territorium tegen een indringer. Je hoort duidelijk dat hij zich juist dat stukje bos... met dat kabbelende beekje niet wil laten ontnemen. Oorlog om water. Niets menselijks is de bosuil vreemd, zou je denken. Er is een geluid dat bijna niemand ooit zal horen. Uilenkenner Arnold van den Burg hoorde het slechts één keer toen hij heel dicht bij een nestkast was. Het geluid van een vrouwtje dat haar jongen vertelt dat het voedertijd is. Je hoort het vrouwtje en de jongen er doorheen. Ja, ik weet, het is nu geen voedertijd, maar wel tijd, en daarom wilde ik u het niet onthouden. Gewoon omdat het een heel bijzonder geluid is. Goedemorgen. Wel een wolf? Geen wolf? Natuurmin Nederland hield de afgelopen dagen radio, televisie, internet en Twitter nauwlettend in de gaten. Is er in de Gelderse Poort nou een wolf gefotografeerd, een vos of een hond? Verschillende media schoten al volledig in de hype. Zo kopte Spits... Nederland geteisterd door wolven. Kijk, zo heten wij hier. Nieuwe dieren, welkom. Straks een wolven-update. We bellen over een kwartiertje even met wolvendeskundige Leo Linaarts. Evenals nieuws over die andere wolf, de korenwolf... die andermaal door Jaap Dirkmaat gered wordt. We hebben koninkpaard in de uitzending, mosselen en tuinreservaten... en koos van Zomeren en een bijzondere columniste vandaag. Wie het is, die zit hier al tegenover, maar wie het is, dat verklap ik straks pas. Uh, niet mijn collega Janine Abbring, die een weekendje op Vlieland bivarkeert. En dat geeft mij de gelegenheid om te vertellen... dat zij is genomineerd voor de Televisier Talent Award 2011. Janine moet het opnemen tegen onder andere Danny de Munk... En Waldemar Torenstra en Jo Janneke van Poont. Dus ze kan wel wat steun gebruiken. Op vroegevogels.varen.nl ziet u hoe u op haar kunt stemmen. Als u dat wilt natuurlijk. Tot 10 uur zijn wij Vroege Vogels. R. de Chasse uit de tweede balletsuite van de Duitse componist georg Joseph Vogler. Hé, hey, misschien familie van. Uitgevoerd door de Londen Players onder leider van Matthias Bemert. Een kleine kudde van twaalf wilde koninkpaarden is op dit moment onderweg naar Bulgarije. Daar gaan ze doen wat ze in de uiterwaarden langs de Waal in de Ooipolder ook gedaan hebben. Grazen. Maar in Bulgarije hebben ze wel tenminste één natuurlijke vijand. Afgelopen week werden in de ooi de konings gevangen... onder leiding van Esther Linnards van Free Nature. Henny Radstaak was erbij. Ik zie ze in de verte al. Ja, dat klopt. Uh, ze zijn nu zich nog van geen kwaad bewust. Maar uh, <laughs> als het goed is, staan ze straks met z'n allen in de kraal... die we hier nog even aan het opbouwen zijn... Een soort ja, afgesloten gedeelte met ijzeren hekken. Een grote vangkraal, want het zijn verschillende haremgroepen. Dan willen ze per groep in de kraal uh, zetten, zeg maar. En dan krijgen ze elk, elke groep een eigen hok. Haremgroepen? Ja, ja zo werkt weet dat, dat bij koninklaren? <laughs> Zo'n haremgroep bestaat uit één leidhengst en uh, meerdere merries... waarvan één merrie de leidmerrie is. En hun uh, nageslacht tot een jaar of twee ongeveer. Ze worden allemaal gevangen, maar ze gaan niet allemaal uh, op transporten. Nee, nee, er gaat maar een deel uh, weg. Maar goed, uh, het is moeilijk om maar een deel van de kudde te vangen. Want uh, meestal is het of alles of niks. Oké, okay, jij moet het veld in, hè? Ja. Ik loop nog een klein stukje mee en dan blijven wij hier, want anders uh, lopen we in de weg. Ja. Hoe gaan jullie doen? Jullie drijven ze bij elkaar richting uh, ja, deze kant op, denk ik. Ja, nou, we gaan hier eerst, uh, want het is een hele grote vlakte... we gaan eerst nog een, een stuk kleiner maken door een uh, dwarslint uh, te spannen... En daar zetten we eerst de groep in, zeg maar, de kudde, op dit voorste stuk. Ja. En dan komt de stroom op. En dan uh, gaat hier het hek open en dan proberen we ze groep voor groep de kraal uh, op te krijgen. Oké, okay, succes. Dankjewel. Frank, ja. Frank Sanderink van stichting ARK, natuurontwikkeling. Ja, naar Bulgarije, het klinkt een beetje raar, want je hebt het idee, koninkpaarden die komen daar vandaan. Nee, nee, nee, nee. De konings... het nee het, het, ja, vroeger, heel vroeger, uh, had je kuddes wilde paarden over heel Europa. Ja. En nou, die zijn in, in de loop der jaren allemaal uitgestorven. We hebben daar verschillende rassen gedomesticeerde paarden voor teruggekregen. Nou, het konink is een terugfok van het wilde tarpanbloed, ook naar nou ja, een, een type paard toe, wat die rol weer over kan nemen. Nou, dat is in Polen gebeurd, die terugfok. Nou, inmiddels hebben wij in Nederland uh, enkele duizenden de koniks. En er is nu ook uh, behoefte en, en, en aandacht voor uh, de koning... of daar noemen ze het dier nog steeds de tarpan... om die weer uh, terug uit te zetten in het wild. Hij heet hij de tarpan? Ja, ja, hij staat daar zelfs nog in de boeken als tarpan wel met het kruisje uitgestorven. Maar uh, oh ja? officieel is tarpan nog steeds een onderdeel van, uh, van het natuurbeleid daar... In heel Bulgarije is nog een enkel koning of tarpan te nee, vinden. Nee, dit zullen de eerste zijn. Ja. ja. En die komen dan hier vandaan uit de Ooipolder. Ja, ja, nou, ja, in Nederland heb je er een heleboel. In de, de Oostvaardersplassen lopen er een, nou pak een beetje een stuk of duizend. Nou, hier in de, in de Gelderse Poort enkele honderden. Nou, en op meerdere plekken in, de, in de Groningen en bij elkaar zijn dat enkele duizenden dieren. Hoe nou, zijn ze ooit hier naartoe gehaald ja. Ja, om de boel te begrazen, om te voorkomen eigenlijk dat, uh, dat de Gelderse Poort. Ja, weer dicht zou groeien, helemaal bos ja. zou worden. Wat gaan ze in Bulgarije doen? Nou, dan krijgen ze dezelfde rol. Dat ze, ze, ze zullen hetzelfde gedrag gaan vertonen. In Bulgarije is het ook zo... dat uh, ja, de grote gazers... gaan weg. zijn al... al wild, al lang vertrokken. Maar nu vertrekken ook de boeren met... Uh, de paarden, de runderen... die ze vroeger ook gewoon in de, in de vrije natuur... losliepen. En dan als ze ze nodig hadden... dan haalden ze ze weer terug naar de stal... of wat dan ook. Maar... Ja, heel veel mensen verlaten de landbouwgronden, gaan naar de steden toe. En dat zie je ook dat gewoon alles verruigt, eh, dichtgroeit. Kronendak van het bos sluit zich. Nou, wij willen dat proces een halt toeroepen. En als het proces eh, ja, verder doorgaat, nou, dan zijn open plekken als dit. Die zijn er niet meer. Reptielen zullen verdwijnen, vlinders zullen verdwijnen. Eh, sissels, Maar ja, de beesten... Cicels? Ja, kleine gronddeekhoorntjes. Die oh, ja. zijn eh, hoofdvoedsel van eh, weer wat van, uh, van roofvogels daar. Nou, die kunnen dan niks meer vinden. En dus... De, uh, paarden, runderen die zorgen er direct voor dat andere dieren weer te eten houden. Zo moet je dat zien. Het gaat niet alleen maar om de soort. Nee, het is een heel proces wat je in, uh, wat je in stand houdt daar. Wat voor ja, gebied komen ze nou terecht? De, ja, het is niet te vergelijken met de Alpen. Maar je moet zien, van, ja, de bergen daar die zijn 500-600 meter groot. En uh, de oostelijke rhodopen. Oostelijke, ben je er geweest? Ja, ja, ja, ja ik uh, kom drie, vier keer per jaar. Ja. In een, uh, een beekdal, een vrij vlak. En de, de, de meeste bergen zijn er. Nu zeg je dat afgevlakt. Daar kunnen ze makkelijk tegenop. Ze zullen ja, uh, meer hun best moeten doen dan hier. Maar het zijn hele sterke paarden die goed tegen de kou kunnen, goed tegen de hitte. En voor de rest is daar alles. Zon, schaduw, voedsel, water. Maar ook wolven. Ik wou het zeggen. Ja, want die zijn hier... Nog niet. Maar... Nog niet. Ze komen eraan. Ze komen eraan. Maar daar krijgen ze met wolven te maken. Ja, vandaar dat we ze ook niet in één keer in de vrije natuur laten. A, ze moeten het gebied leren kennen. Want het normale gedrag van paarden naar wolven toe is wegvluchten. Maar als je het gebied niet kent, weet je niet waar je naartoe moet. Dus we gaan dat voor nou, de kennis van de groep, die gaan we langzaam opbouwen. In vier stadia. Het zijn prachtige dieren, hè? als je ze ook zijn, zo van een uh, ja, afstand ja, ziet. Ja, ja, die prachtige ja. bruin-grijze kleur, sommige wat, wat lichter dan de andere. Hoor ja, ze waarschuwen elkaar. Het is wel prachtig. Hè. Ze komen echt nu massaal onze kant op. Er zijn nu echt vier prachtige konings om ons heen, Frank. Die komen lief voor ons, maar voor, uh, voor dit hooi natuurlijk. Hè? Ja. ja maar... nou, dat rent je boos. <laughs> ja, kwam, uh, De buurvrouw kwam wat te dichtbij, geloof ik of zo. Ja. Het zijn behoorlijk grote beesten. Voor een wolf zal het toch nog wel een hele... Uh, heel wij zijn om zo'n... Uh, Zo'n koning aan te vallen lijkt. Me. Ja, nee, maar een volwassen, één wolf en een volwassen paard, dat, dat gaat ook niet lukken hoor. Veulentjes misschien. Dus, een veulentje wat ze van, oh, van, van, van, uh, <laughs> uit de <te> kudde wegdrijven <laughs> of wat ze nou ja, kunnen pakken, dat, dat zal gaan. Of een verzwakt volwassen exemplaar. En ook afhankelijk van hoeveel uh, wolven dat je dan hebt, één of twee samen, dat, dat is voor die wolf ook nog een flink kawaii. Een ja, merrie die haar veulen beschermt, nou, het, uh, dat is voor een wolf nog een heel kawaii hoor. Hek dicht en uh, ze zijn gevangen, Frank. Ja. ja nou, daar zijn ze allemaal. Staan ze dan bij elkaar, <laughs> allemaal dicht opgepakt, maar dat is maar even even. Dan zullen we deze twaalf uh, maar een uh, goede reis wensen. Ja, een voorspoedige reis. Ja, het zal uh, een dag of twee duren, maar dan, uh, dan zijn ze op de plek van, uh, van bestemming. In Seborg, in de oostelijke Redopen, tegen de Griekse grens. Dat zei Frank Zandering van ARK Natuurontwikkeling. Ja, u, u hoorde het Henny Radstaak zeggen in deze reportage. De wolf is nog niet in Nederland. U dacht misschien, die Hennie die volgt het nieuws niet. Waar is die man mee bezig? Uh, maar die reportage is uh, na ongeveer een halve dag gemaakt... voordat het nieuws bekend werd dat er waarschijnlijk een wolf is gesignaleerd. Um, twee dagen geleden maakte ARK dat nieuws bekend. In de buurt van Duiven zou die wolf gezien zijn. Aan de hand van foto's uh, van toeschouwers zeggen deskundigen... Dat met 95% zekerheid dat het om een wolf gaat. Leo Linaarts, wolvendeskundige van ARK, heb ik nu aan de lijn. Goedemorgen Leo. Goedemorgen. Ja, veel opwinding vrijdag toen het nieuws uh, bekend werd. Ja, ja. Is er inmiddels al meer zekerheid? Um, nou, echt uh, veel meer zekerheid hebben we niet. We hebben wel nog uh, uh, wat, uh, wat mails van mensen gekregen. Uh, zelfs eentje met een foto erbij. Um, die foto moeten we nog nader bestuderen, maar die, uh, die ziet er ook weer uh, heel goed uit. Um, ja, en wat, wat, uh, wat mails van mensen die uh, zeg maar, uh, gewoon beschrijven wat ze hebben meegemaakt. En uh, ja, dat duidt eigenlijk ook wel allemaal op een, uh, op een, uh, ja, op een wilde wolf. Grote opwinding, Leo. Ja, ja, ja, ja, het is nogal wat. Ja, raast ja. de adrenaline dan door je lijf bij het zien van zo'n foto? Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Daar gaat hard wel wat sneller van kloppen. Ja. Maar is er nu een grote run op? Want hij is dan gesignaleerd, uh, ik, heb het, ja, ik heb hier nog een beetje een kaartje bij me. De Westervoort duiven, daar zo in dat gebied, hè? tussen Pannerden. Zevenaar, daar in de buurt. Liggen er nu allemaal experts in de bosjes uh, om die wolf te spotten? Nee, dat is ook een beetje zinloos. Want uh, um, ja, zeg maar, uh, even vanuitgaan dat het inderdaad een wilde wolf was, dan is het uh, waarschijnlijk een zwerver die zich daar bij, uh, bij duiven een beetje klem gelopen heeft. Uh, want het is uh, een heel ongelukkige plek daar, uh, zoveel uh, drukke wegen, snelwegen zelfs, uh, een rivier, een, uh, een woonwijk, een uh, industrieterrein ja, en, en heel weinig ruimte daartussen. En uh, ik denk dat hij dan niet zo heel erg gelukkig was, dus dat hij weer snel verder is gegaan of teruggekeerd is. En, uh, ja, en aangezien ze zo'n 50 kilometer op een nacht afleggen, nou, dan uh, kunnen ze wel flink ver uh, gelopen zijn. Maar je zegt een zwerver. Um, wolven leven toch ook in, in, in roedels? Ja, dat, uh, ze worden in een roedel geboren. Want een roedel bestaat uit een, uit een reu en een teef, een volwassen reu en een teef. Um, die krijg je welpen en die groeien op. Uh, en uh, eigenlijk zitten in de hoedel uh, de jongen van dit jaar en de jongen van uh, vorig jaar. En die uh, jongen, uh, als ze één of twee jaar oud zijn, dan, uh, ja, dan beginnen ze te puberen en dan uh, worden ze langzaam volwassen. En dan komt er een moment waarop ze denken van nou, uh, laat maar weggaan, ik heb het wel gezien. En dan trekken ze de wijde wereld in. En dan gaan ze op, op zoek naar een eigen uh, territorium, een eigen gebied? Ja, ja, ja, en een eigen partner. Een, ja. Ja, en op die zoektocht kunnen ze gemakkelijk uh, 1500 kilometer afleggen. Ja, nou dat gebied vinden ze natuurlijk in Nederland wel, maar die partner nog niet, hè? Nee, nee. nee. nee. Voor ons nog uh, is het uh, nou ja, één melding van een uh, van een wolf op één plek. Um, ja, nou ja, we gaan het gewoon zien. Ja. wat zou het nou voor de natuur in Nederland betekenen als we als, als we dit moment echt kunnen markeren als de, de, de terugkeer van de wolf? Um, nou, het is natuurlijk allereerst een historisch punt. Het is de, de eerste wolf uh, sinds meer dan een eeuw in Nederland. En we moeten naar uh, de 19e eeuw, dus 1867, uh, terug uh, voor de, de laatste wolf in Limburg. En dan is er nog een wat minder goed gedocumenteerde waarneming uh, van eind 19e eeuw uh, bij Hezen in Brabant. Maar dan, dan hebben we toch meer dan een eeuw helemaal niks. Maar betekent dit nou dat het, dat, dat het heel goed gaat met de natuur? Dat zelfs de wolf hier weer komt snuffelen? Of is het een enorme toevalstreffer? Uh, nee, het gaat goed met wolven in Europa. En uh, omdat het goed gaat met wolven in Europa, worden het er langzaam meer. Uh, het gaat ook goed met de prooitieren van wolven. Dus ze hebben de eten zat... Uh, dus de natuur is er gewoon heel erg klaar voor. Dus we moeten er maar een beetje aan gaan wennen. Ja, dat eigenlijk af en toe wel. Dat buurten. Eigenlijk wel, ja. Oké, okay. uh, Leo, he heel hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. En ik wou eigenlijk nog even ruimte dat vragen om... Uh, ja. Nee, mensen die foto's hebben of die wolven hebben waargenomen. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar meer foto's. En uh, die kunnen ze sturen naar info.wolven-Nederland.nl in Oké, okay. wolvenfoto's. Uh, en op onze site kun je ook alle informatie vinden over waar die foto dan precies heen moet. Leo Linards, wolvendeskundige van ARK, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Van de Pavanus van een onbekende Italiaanse componist uit de 16e eeuw. Uitgevoerd door Shirley Rumsey en Christopher Wilson op de luid. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. 2011 is het jaar van de weerrecords. Hoorden, we, hoorden de maanden maart en april bij de droogste ooit. De zomer, die net voorbij is, was de natste sinds 1906... In juni, juli en augustus viel er landelijk gemiddeld 350 millimeter regen. 100 meer dan normaal. En door de voorjaarsdroogte en de zomerregens is het een topjaar voor de rozenkevers, de meikevers, de snuitkevers en de langpootmuggen. Een deel van de engerlingen, de larven van de rozenkevers en meikevers, kwam de afgelopen week pas uit het ei. Luister naar een samenvatting van de meldingen op het antwoordapparaat van de Venolijn. U kent het nummer, nummer inmiddels uit uw hoofd. 035 6711 3. 3, Mevrouw Lastenhuis uit Woerden, op maandagmiddag zag ik in onze voortuin de eerste herfstijloos in bloei staan. Goedemorgen, u spreekt met Karel van Tuil in Woerden. Woensdagmorgen 31 augustus, zagen we op onze hangbegonia's een onrustvinder. Het was weliswaar maar een even. hij was zo weer verdwenen. Maar ja, dit kolibrieachtige vlindertje is toch zo duidelijk herkenbaar. Hè? En dat nogal op een herfstachtige Zomerochtend. Leuk, hè? Hallo, met Kokkie Bakhuizen uit Middelburg. Ik was net even in mijn tuin en ik keek naar de lucht. En daar zag ik dus nog drie of vier gierzwaluwen boven mijn tuin. Vliegen en cirkelen en draaien. Ik was heel verbaasd, want ik had die idee ze zijn al lang weg. Ik had ze al heel lang niet meer gezien. Maar ze waren er nog. U spreekt met Van Putten in Driebergen. In ons voortuin vonden we drie exemplaren in een groepje 1 van de Vallus caninus. Ofwel in het Nederlands het hondenlulletje. Het is wel 60 jaar geleden sinds ik zo'n mooie exemplaren heb gezien. Corine Lancel in Drie Bergen. Vandaag zie ik door het keukenraam in mijn tuinreservaat. de Brem weer in bloei staan. Een lente op een herfstachtige dag. In de zomer. Gerrie Dijkshoorn in Baren. Ik zie bij mijn pruimenboom iets geks en ik loop er naartoe En die blijkt in bloei te staan. In augustus heb ik misschien toch met de kerst nog pruimen als het goed weer blijft. Hallo, ik ben Gea Siesega in Oudorp, Noord-Holland. Waar Rimpel een merelnest in de meidoorn ontdekt. De ouders vliegen af en aan met wurmen en bessen. En zodra ze bij het nest komen, is het gepiep van de jongen goed te horen. Mijn dochter Sarah zei al, dat zijn dus late vogels. Dat was onze fenolijn met een bijzondere melding van het hondenlulletje. Ik ga het al eens even googlen. Even kijken of het ding nou echt bestaat. Um, het nummer kunt u natuurlijk altijd blijven bellen. 035 6 7 11 3 3 Nu eerst het nieuws met Dick ter Haark.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 En in Londen zijn 60 leden van een extreemrechtse groepering opgepakt... na een uit de hand gelopen demonstratie. Ongeveer duizend aanhangers wilden in het oosten van Londen een mars houden. De politie greep in toen met flessen werd gegooid. Dit was het NOS Journaal. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment komen in het noorden nog opklaringen voor... maar vanuit het zuiden raakt het bewolkt. Daarna zien we in het zuiden ook een paar buien. Nou, koud is het op dit moment niet. De actuele temperatuur ligt rond de graad of 18. En in het oosten is het bijna 20 graden. Nou, vanochtend blijft het wisselen bewolkt en verspreid over het land is kans op buien. Vanmiddag trekken de buien meer naar het oosten en daarbij is ook kans op een klap onweer. In het westen dan wordt het droger en komt de zon er meer bij. Nou, het wordt uiteindelijk 20 graden op de wadden tot 24 in het oosten van het land. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is meest matig van kracht.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 Daar beantwoorden wij bovendien iedere dag de tien meest gestelde vragen. Ook die van u. Wij zijn Robeco, die investment engineers. Ik kijk hier vanuit ons prieltje in Schaveland naar buiten. En um, ja, het is grijs. Het is totaal windstil. een Beetje tamperig, klam. En die radstaak stak net zijn neus naar buiten om te kijken of het al regende. Het is vreemd weer, maar toch ook weer prachtig. Um, het is al dik over half negen. Dan hoort u wekelijks onze columnist. En dat is vandaag... Je, je mag je naam zeggen. Anne-Marie Oster. Ja, kijk, Anne-Marie Oster zit hier tegenover mij. Oorspronkelijk actrice, maar reeds lang een veelgevraagd columniste en publicist. Onder andere in de Vara-gids. En ook wij zaten alweer een tijdje achter Anne-Marie aan... Onze lange adem werd beloond. Uh, Annemarie, je kwam hier net aangewandeld. Die was verrast he, door deze mooie plek hier ja, in het, wat is het Ja, het is hier echt uh, ongelooflijk uh, pittoresk. Ja. En inspirerend, want je zag gelijk, zat gelijk te krabbelen, zag ik al. En nou ja, ook ideeën. over die wolven en zo. En, oh ja, ja, ja, omdat ik voor de Volkskrant ook schrijf. Ja. He? Daar, daar heb ik ook een column in, de, ja. of voornamelijk. Dus we zien deze avonturen misschien weer terug. Ja. Goed, eerst deze column. Hier is Annemarie Oster. Nou, dit stukje gaat niet over wolven, maar er komt wel een hond in voor. Zoals iedereen weet, een, de afstammeling van de, hond, van de wolf... Uh, maar er komen een heleboel andere dieren ook voor. De vijfde klas van mijn lagere school was een even gelukkige klas als die van Theo Thijssen. Dat kwam door meester Mulder, de liefste mens die ik ooit in een schoolgebouw ben tegengekomen. Hij was ongetrouwd, een verstokte vrijgezel. Maar vanwege zijn verzorgde kapsel, krullende wimpers en frisse roze lippen... zag hij er eerder uit als een oude jonge juffrouw. Achteraf heb ik bedacht dat meester Mulder een nicht was als een paard... En nu ben ik meteen waar ik wezen moet, bij dierenrijk. Daar wist deze geboren onderwijzer alles van. En van de natuur. Om de haverklap klonk van achter de lessen naar deze verzuchting. Op lijzige dominees toon, met een lichte slis, de reebruine ogen hemelwaarts. Wat heeft de natuur alles toch weer zo wonderschoon geregeld? Nee, veel gevoel voor humor had hij niet, maar wel voor poëzie en muziek. Met heldere stem zong hij ons liedjes voor en uit volle borst. En zonder enige gêne zongen wij hem na. Nu breekt uit alle twijgen het frisse jonge groen. De leeuwerikken met één k-jongens stijgen de hemel tegemoet. Ook de wielenwaal dudeljoden dat het een lieve lust was. En tijdens het gedichtenuurtje kwamen nog minimere beestjes aan de buurt. Bijvoorbeeld in de titel zegt het al... De krekels en de wandelaar van Adema van Scheltema... Vanwege mijn toneelachtergrond mocht ik meestal beginnen. Nou, dat was niet tegen Dovermans oren. De dag ging heen, zonk eenzaam achter een oude wijze vlier. Even daarop kwam dan de opmaat naar het refrein. De kleine krekels riepen en dan chirpte de hele klas als een volleerd krekelkoor. Kom hier, kom hier, kom hier. Ook zongen wij op de grote stille heide met die kudde die trouw bewaakt werd door die hond. Daar is die. En als vanzelf kom ik op het gedicht Kettinghond. Klingen door een bos schreef het in de vorm van een aanklacht... vanuit de protagonist zelf. En daardoor gaat het helemaal door merg en been. Baas, wat heb ik u misdreven? Baas, wat heb ik u misdaan? Moet ik zo mijn leven leven? Moet ik zo door het leven gaan? Dag en nacht een ijzeren ketting om mijn kaalgeschaafde hals. En nu komt het, daardoor maakt u mij kwaadaardig... Ik ben niet van nature vals. Tot slot iets vrolijkers, weer dankzij meester Mulder, die andere dieren. De fictieve dieren van Annie Schmid. Flopje met zijn nieuwe handsopje, Sopje. De vogel bis bis, bis waar iedereen zo bang voor is. En de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Ik wil eindigen met mijn lievelingsgedichtje. Stekelvarkentjes wiegelied. Suja, Suja, prikkeltje. Maar nee, ik hou onmiddellijk weer op. Ik ben net grootmoeder geworden. Het is nog vroeg en straks barst ik nog in tranen uit. Om vroeger, om oude mensen als meester Mulder, die waarschijnlijk nog dood is ook, ik weet het wel zeker, om de dingen en dieren die voorbij gaan. Door de tambourin uit de balletsuite Dardanus van de Franse componiste Jean-Philippe Rameau. Waarom 130 rijden als je ook 90 km per uur kan rijden? Matthijs Liefvaart heeft de Club van 90 opgericht. Een initiatief dat automobilisten wil inspireren om gezamenlijk gas terug te nemen op de snelweg. In het dagelijks leven is Matthijs Lievaart muzikant en kunstenaar. En een paar maanden geleden won hij door zijn inzet voor het milieu nog de Vroege Vogels Ereprijs. Voor zijn andere initiatief, Verlos de Zee. Daarmee wil hij strandbezoekers aansporen om aangespoeld afval op te ruimen. Dat werd een groot succes. En nu wil hij dus CO2 verminderen. met de oproep om op de snelweg 90 te gaan rijden. Henny Radstaak is een eindje gaan rijden met Matthijs Liefaard. We rijden op de A2 ter hoogte van afslag Everdingen. Dit is een stuk waar je sinds kort 130 km per uur mag rijden. Even deze vrachtwagen voorbij. En uh, dan gaan we even naar uh, 130 km per uur. Dat is makkelijk. Want de cruisecontrole aan en uh, vier baans. Dus dat uh, schiet lekker op. Maar nou zeg jij, met de club van 90... dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Nee, nou, ik wil... Uh... Allereerst duidelijk maken dat ik niemand iets wil opleggen. Maar uh, ik heb een tijdje geleden heb ik uh, heb besloten dat ik niet harder meer dan 90 ga rijden, Omdat uh, de luchtweerstand werkt exponentieel. En ik dacht, ja als je gewoon, uh, gewoon 90 gaat rijden, wat, wat gebeurt er dan? Nou, er gebeurt een hele hoop. Allereerst uh, verbruik je veel minder. Dus het scheelde me, het scheelde me heel veel centen. Maar daarnaast kwam ik erachter dat, uh, ja, dat 90 rijden ook echt gewoon heel rustgevend is. Dat het niet gevaarlijk is en, uh, en dat heel veel mensen het doen. Dan moet ik zeggen, ik rijd bijna nooit 130. Maar je zegt, de luchtweerstand neemt exponentieel toe? Ja, op twee keer zo hard is, me, ja, is vier, meer dan vier keer zoveel uh, weerstand, uh, heb ik begrepen. En uh, ja, dat merk je echt terug in je, in je brandstofverbruik. Nou zit er tegenwoordig in elke moderne auto uh, een boordcomputer waarop je feilloos kunt zien hoe zuinig of onzuinig je rijdt. Even naar rechts, want wil iemand nog harder dan 130. Maar laten we eens even kijken met een paar uh, drukjes op een knop, hoeveel we nu verbruiken. We rijden exact 130 km per uur en het verbruik staat nu op. Het wisselt een beetje, het staat nu op 7,5 liter per 100 kilometer. Want zo wordt het dan uitgedrukt. Nou, dat is even snel uitgerekend. 1 op 13 ongeveer, hè? Ja, het zou kunnen. Nou, en dan. Nou, toevallig eindigt hier het traject 130. Ik vind dit een mooi moment om dan eens te uit te gaan proberen hoeveel. We gaan verbruiken als we 90 gaan rijden. Gas terug nu. Officieel mag je hier nog wel 120. Iemand achter me meteen van... Uh, waarom ga je nou ineens langzamer rijden? En dan gaan we naar af. 110, 108. Ga nog maar een baan opschuiven naar rechts. En dan gaan wij ons als lid van de club van 90 gedragen. Kijk eens naar het verbruik. We zitten nu op 4,3 liter per 100 kilometer. En net op 7,5. Dus dat... Uh... Dat scheelt nogal, zeg. Ja, dus, uh, nou, geen, geen halvering, maar, uh, maar wel uh, een slok op een bol. Je bent je er niet bewust van, maar dat scheelt echt waanzinnig veel. Ja, ja, zo ben ik het ook echt uh, begonnen. En ik reed toen al, uh, al een half jaar lang... Uh, niet harder meer dan 90 uh, op de snelweg. En toen dacht ik, nou, ik ga hier ook gewoon, uh, ik, ik doe het al, nu moet ik het zichtbaar maken. Toen heb ik een sticker ontworpen. Het is een, uh, een, een ronde sticker, een soort verkeersbord waar, waarop de maximumsnelheid wordt aangegeven. Normaal is je met een rode rand, maar nu is het met een groene rand. Omdat ik het niet als een uh, gebod zie, maar als een, uh, als een aansporing. En, ja, en daar 90 in. En dan is het een, uh, een ononderbroken cirkel, waardoor het eigenlijk dat groene randje een C is. De C van de Club van 90. Ja, ik, denk, ik richt gewoon de Club van 90 op. Gewoon zichtbaar maken wat je doet. Ja, ondertussen zijn er al 60 mensen die die sticker bij mij uh, hebben besteld. En dan maak je ook echt uh, zichtbaar en voelbaar dat al die kleine druppeltjes ook echt op, op grote schaal een, een verschil kunnen maken. Dat je niet een, uh, een eindselganger bent, maar dat we, dat we samen gewoon uh, ja, mentaliteitsverandering aan uh, teweeg gaan brengen zijn. Wat doe je dan als je haast hebt? Als je toch te laat van huis bent vertrokken? Ik probeer me altijd voor te nemen, maar ook al heb je haast, ik blijf gewoon 90 rijden. En het leuke is, vaak als je haast hebt, dan loop je om op te fokken. En uh, 90 rijden is gewoon heel rustgevend. En uh, ja, dat heeft wel een heel kalmerend effect. En dan kom ik, ja, in plaats van opgefokt te laat kom ik uh, ontspannen te laat. Kan ik iedereen aanbevelen. Ik zie het ook als iets. Uh als iets heel filosofisch, om het maar zo te zeggen. Bepaal gewoon je eigen koers en uh, laat je niet opfokken door de rest. Uh... Voor het weten heb je van die zijn in de koplampen in je, in je spiegel. Ik heb er nog geen last van gehad. Dat, uh, heel veel mensen zijn er bang voor, maar ik heb, het, uh, ik heb het zelf nog niet meegemaakt. nou gaan we zo meteen een leuk experiment doen. We rijden naar uh, tankstation De Lucht, langs de A2. Dat kent iedereen. Daar ontmoeten we mijn collega-verslaggever Rolf, Rolf Hartogensis. En die gaat met zijn auto zo snel mogelijk bij het Kapitool in Schraafland te komen. Hij gaat 130 rijden waar het mag, hij gaat 120 rijden waar het mag, eh, 100 waar het mag. Continu de maximum snelheid. En wij blijven het hele stuk, waar het mag in ieder geval 90 kilometer rijden. Dan ben ik benieuwd. En hij is benieuwd. En wij zijn ook benieuwd. Benieuwd hoeveel tijdsverschil het oplevert... wanneer je alsmaar de maximum snelheid aanhoudt... of rustig 90 blijft rijden. Straks meer. Lars Roos speelde The Little Wanderer van de Duitse componist Gustav Lange. En uh, ik moet bekennen, ik, ik uh, kende de Fallus uh, uh, Caninus niet. Die net werd gemeld op de Venolijn. Wat het even opgezocht. Ja, het is inderdaad een paddenstoel. Hondenlulletje heet hij. Ja, het ziet er ook een beetje uit als een, uh, als een hondenlulletje. En dat is weer heel iets anders dan de Penis Impudicus. Want dat is de grote stinkzwam. Zie je ook in het bos. En uh, wie je niet vaak ziet is de Penis papirus Plakus. Welkom in tuinreservaten.nl Deze week werd een mijlpaal bereikt, het 4000ste tuinreservaat. Ons project tegen de verbetontegeling van de Nederlandse tuinen... begon precies een half jaar geleden en nu zijn er al 4000 deelnemende... ...tuinen en tuiniers. En iedereen kan meedoen via tuinreservaten.nl. Voorzien van het officiële houten tuinreservaten-logo... ...en een boek over groentuinieren... ...is Joost Huizing naar het Brabantse Beek en Donk gegaan. Naar de straat met de, in dit verband prachtige naam, Kloostertuin. En op nummer 74 wonen meneer en mevrouw Meijlpaal... ...die in het echt Arie en Tonny van Eck heten. Uw man mag het uh, gras maaien? Ja, die maait altijd het gras. En wat doet u? Ik verzorg de bloemen, de planten, ja. Mooi geluid vind ik dat, de grasmaaimachine. Ja. Nou, ik vind het ook geen erg geluid, ik doe het graag. Ja. <laughs> wat doen jullie hier in de tuin voor dieren? Want daar gaat het om. Daar zit van alles. Er zitten vogels. We hebben vaak een egel op bezoek, op het moment niet. En we hebben bijen, nou ja, noem maar op, vlinders, van alles. Er zit eigenlijk van alles om en ons ook, heen. En ook hou je er rekening mee wat voor planten er staan? Ja, want dit zijn verbena, dat is een vlinderplant. Daar zitten de vlinders graag op. Is werken in de tuin een pretje? Ja. ja. <lacht> Ik kon niet eens mijn zin <lacht> afmaken. Ik wou zeggen, een pretje of een, een corvée? Nee, het is gewoon heel prettig om in de tuin te zijn. Het is geen grote tuin, maar het is gewoon heel prettig. 12 bij 6 meter. Ja, ja. Mooie ruimte om leuke dingen in te doen. Ja, ja, precies. Maar we houden er dus ook wel rekening mee... met, met de, waar we ons voor op hebben gegeven. Als je achter in de tuin kijkt... Ja. dan zie je dus boven de bloemen achterin... de brandnetels bovenuit komen. Die brandnetels oh. laten we speciaal staan. Want daar liggen de vlindertjes weer ja. spullen op. Dat er weer rupsen ja. en uh, ja. nieuwe vlinders komen. Ja. Dus daar houden we gewoon rekening mee. Hier achter in de tuin, lopen we daar even naartoe... daar is het wat minder gecultiveerd. Dit is wat... iets rommeliger, hè? daar staan ook die brandnetels. Ja, dat hebben we speciaal voor het gedierte in, in de tuin gedaan. We hebben een jaar of twee, drie geleden de zaak een beetje gereorganiseerd omdat uh, er waren nog wat bomen die uit zijn fatsoen groeiden. Toen hebben we bij uh, vogelbescherming Nederland een brochure aangevraagd van uh, meer vogels in de tuin. En dan hebben we bij het herinrichten ja. van de tuin hebben we daar rekening mee gehouden. En heeft dat geholpen? Dat heeft geholpen. Ja, ja er komen zeker meer soorten vogels ja. voor als voor die tijd. Voor die tijd. Uh, in ieder geval, voor die tijd zagen we ze niet, want dan hadden we alleen maar hoge bomen. Dan zaten ze misschien wel in, maar nu zien we ze door de hele tuin bewegen. We hebben overal waterbakken staan, ja. en dan zien we ze badderen, ja. en we zien ze heen en weer vliegen. En dan komt er weer een ploeg van twintig mussen, de bossen uit. Heel veel mussen dus. op een moment. Dat is toch leuk, want ja, de meeste mensen musen. klagen dat ze geen mussen meer zien. Ja, ja. dat, dat moet je nou, euh, ja, ja. Ja, nou, van de morgen, nou, er zaten er wel een twintig, hè? Ja. En die zitten dan hier in die uh, uh, ring. Wat ze eruit halen, weet ik niet. Aan die zaaddoosjes Denk of het. zo. Daar zitten ze allemaal Deze te tijd. pikken. En die ponica, daar zitten de koolmezen in, met die gele bloemen. Nou, dan hebben we de meidoren met nou, al die, die beestjes. Die moet nog een beetje groeien, maar de meidoren, dat moet dus ook een schuilplaats worden voor ja. de kleinere vogels. Omdat hier dus ook roofvogels voorkomen, de sperwer met name. Ja. En in zo'n meidoren uh, zijn ze veilig voor ja. de sperwer. Maar ja, dan pest je de sperwer weer. Ja, ja die de... gaat er maar ergens anders. <laughs> die <laughs> komt toch wel eens een ja. kostje. Zit daar een uh, solitaire bij op die gele bloemen daar? Ja, oh, daar zit een heleboel. Ja, ja, er komen heel veel van die bijen. Want ik wilde eerst geen geel. Zit daar een uh, solitaire bij op die gele bloemen daar? Ja, oh, daar zit een heleboel. Ja, ja, er komen heel veel van die bijen. Want ik wilde eerst geen geel, maar... Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Ik vind zo, die zijn zo aanwezig, hè? Zo gele fel. planten. Het is zo fel. Maar de bijen, noem maar op, die zitten graag op gele bloemen. Het trekt aan. Het lokt uh, insecten eigenlijk. Hè? Dus het is wel duidelijk wie hier eigenlijk de baas is in de tuin? Ja. De insecten? Ik noem het ook geen tuin, ik noem het een reservaat. Ja, Heel Ja, het is een reservaat. <laughs> ja. Hij is klein, maar ik vind het gewoon een hele prettige tuin beetje ja. rommelig, maar dat moet ook. Hè? Ik heb uiteraard het bordje meegenomen ja. van Tuinreservaten. Er staat niet op dat het de 4000 is, maar waar gaan we hem ophangen? Ik wil hem voor aan de deur ophangen, want als we hem hier achterop hangen, dan ziet niemand hem. Nee. En ik, ik ben er wel trots op, ja, ik vind ik het, vind het leuk. Heel leuk. Ik vind het heel ja. leuk. Waarom heel hebt leuk. u eigenlijk zo lang gewacht voordat u zich opgaf? Want het kon al een half jaar. Ja. Ik weet, bij, uh, wij zetten zondag om half acht de radio aan. Ja. En ik denk dat het item dan wat later is gekomen... <laughs> want wij blijven niet tot tien uur op bed liggen. Dat, dat is het. De vierduizendste. wij zijn heel blij met u. Ik heb een boek meegenomen over tuinieren. Dan kan het hier nog mooier worden. Ja. Maar we gaan nu het bordje ophangen. Schroeven, boor, wat hebben we nodig? Ah, ik denk dat we een, een hamer en een spijker nodig hebben. Nou, ik denk schroeven. Ah, maar dat dan moet met een boor. Dat is... Weet dat u wat voor, wat voor vogel het is? Het lijkt wel een mus. Nee, dat is niet. Een, een, uh, ja, een, een mus. Een winter, winterkoninkje. Heel goed. Ja, een winterkoninkje. Ja, die zit hier dan, ook ja. in de tuin. Ja, Zo'n zo eigenwijs op, ja. opstekend staart. Ja, ja heel leuk. Ja. We gaan het uh, bordje ophangen. Ja. Nou, een beetje, beetje provisorisch. Ja, oh, maar nou. ik, ik ga hem wel boren, maar nu hangt hij voorlopig zeg gefeliciteerd en uh, meedoen we verder. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, we blijven nu wat langer op dat we de resultaten <laughs> horen van uh, wanneer we bij de tienduizendste zijn. Man. Daar gaan we wel naartoe natuurlijk. Dank jullie wel. Joost Huizing op bezoek in uh, Beek uh, en Donk bij het 4000se tuinreservaat. We gaan weer terug naar onze verslaggevers Rolf Hartogensis en Henny Radstaak. De heren staan op parkeerplaats De Lucht langs de A2. De eerste rijdt daar vandaan zo snel mogelijk, maar niet harder dan wettelijk toegestaan, naar het kapitool hier in Schraveland. En de ander doet dat met Matthijs Livaert van de Club van 90 met 90 kilometer per uur. Oh, maar Thijs, ja, jij hebt die sticker. Ik wil die sticker wel op mijn auto. 90, met, met, die, met die groene, bijna cirkel. Kun je hebt hem er netjes opplakken voor me? Dat gaan we doen. Zo. Staat er ook mooi op, club van 90.org? Ja, we zijn een uh, heuse organisatie met z'n allen. We gaan het doen, hè? We gaan het doen, karren. Succes. Let's go clubbing. <laughs> ja, daar gaan we. Doei! Neem verder op de afslag. Wel spannend deze wedstrijd. Neem verder op de afslag. We zijn nu ter hoogte van uh, afslag Geldermalsen. Leer dan. Zullen we eens even bellen waar, uh, om te vragen waar Rolf is? Ja, ik ben benieuwd. Hier wordt rechts ingehaald, dat wel. Ja. hallo? Ja, met de club van uh, 90 hier. Uh, hier is de club van 130 man. Ik ben al voorbij Culemborg. Echt waar? We zijn nu bij afslag Geldermaanse Leerdam. Bij uh, zo'n paal met een grote gele M erop. Daar ben jij dus al lang voorbij. <laughs> ja, daar ben ik al lang voorbij. <laughs> Rof, hoe voel je je? Hoe ik me voel? Ja, een beetje gestrest. Dat is wel waar. En wat ik echt heel vervelend vind, is als er een vrachtwagen nu gaat inhalen... ...dan moet ik vol op mijn rem. <laughs> dat schiet ook niet erg op, hè? Je kan gewoon beter constant op nou ja, 90 rijden, joh. Ik, ik schiet wel op, hoor, jongens. Ik spreek je zo meteen. Yes, tot zo! We worden ja, we echt hebben, door iedereen hebben... ingehaald, hè? Ja, laat ze lekker. Ik voel, me, ik, voel me, ik voel me hartstikke fijn. En we hebben nog geen, uh, geen bumperklevers gehad. Nu hebben we gezien dat dat... Nou ja... 2,5-3 liter scheelt hè, tussen 130 en 90. Dan nou kun je natuurlijk niet altijd en overal 130 rijden in Nederland. Gelukkig. Maar wat zou dat nou gemiddeld schelen? Dit? Op de snelweg 90 rijden in plaats van 100 of 120 of 130? Nou, het scheelt je sowieso uh, minstens 10 procent. Ja, en als je dat op een jaar rekent, dan, uh, dan heb je het echt over, over, over honderden euro's. Als je voor 70 euro je tank volgooit, dan bespaar je 7 euro per keer per tankbeurt. Ja. Ja, kijk, ik zou zeggen: bestel zo'n sticker. kost 1 euro. En, uh, je bespaart er door uh, honderden euro's. Dat is een investering die meerdere keren over de kop gaat. Waar vind je die nog tegenwoordig? Ja, straks horen wij in de tweede uur um, de ontknoping van dat stel. Uh, Henny Radstaak, die met 90 km per uur op het kapitaal afrijdt. of uh, Rolf Hartog Gensis, rijdt 130, voelt zich gestrest. raakt in de stress als er een vrachtauto voor hem zit. Ik moet zeggen, ik doe dat ook steeds vaker. Uh, dan ga ik uh, precies de maximum snelheid... of nee, net daaronder, lekker op de cruise control, is heel relaxed. Het, uh, het doet mij wel goed. Maar goed, straks de ontknoping. Wat is nou het snelst? Zo direct na negen uur. Maar eerst het nieuws.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 Dit is Radio 1.